Uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De Europese Commissie onderzoekt tientallen geheime afspraken... tussen de Nederlandse Belastingdienst en grote multinationals. Volgens Traal gaat het om Microsoft, Pfizer, Lexus, Miss Klein en Kraftfoods. De Commissie wil weten of ze dankzij die afspraken... in Nederland te weinig belasting hebben betaald. Twee weken geleden oordeelde de Europese Commissie... dat de geheime belastingafspraken met Starbucks niet deugden... Nederland kreeg geen boete, maar moet wel 20 tot 30 miljoen euro terugvorderen van Starbucks. Op de beurs is PostNL hard onderuit gegaan na berichten dat het bedrijf verder gaat bezuinigen. Een uur na opening was het aantal 17 procent minder waard. PostNL maakte vanochtend bekend de komende vijf jaar nog eens 345 miljoen euro te willen bezuinigen. Het aantal banen dat gaat verdwijnen, 27 tot 3500, verandert voorlopig niet. Het bedrijf maakte vanochtend nieuwe strategieplannen bekend. Het aantal brieven en kaarten dat wordt verstuurd daalt al jaren... Shell gaat voor nog eens 27 miljard euro aan bedrijfsonderdelen verkopen. Dat is nodig vanwege de lage olieprijs. Sinds de prijs ging zakken heeft Shell in hoog tempo bezuinigd, projecten stilgelegd, stopgezet of verkocht. De geplande overname van het Britse gasbedrijf BG voor 64 miljard euro gaat nog wel door. Shell maakte vorige week een nettoverlies bekend van 6,7 miljard euro. En dat was het grootste kwartaalverlies uit de geschiedenis van het bedrijf. Fietsfabrikant Sparta roept ruim 9000 elektrische fietsen terug. Er kan een lastnaad schuren waardoor het frame kan doorzakken... en de fiets er valt. Het gaat om damesfietsen met een hoog instapframe... die tussen 2011 en 2014 zijn gemaakt. Sparta bracht de fietsenmakers al in september op de hoogte van de problemen. Nu worden ook de klanten gewaarschuwd met een krantenadvertentie. Het weer op steeds meer plaatsen zon... Straks ook in het noorden, later vanmiddag vanuit het zuiden weer bewolking door 13 tot 17 graden. Morgen bewolkt, wat regen, een graad of 14. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Op de A4 richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen het Reenvatacaduct en een 3 kilometer. Er zijn twee rijstoken dicht. Helemaal dicht is door een ongeluk de A5 richting Amsterdam tussen Klopentehoek en Raasdorp. Op de andere rijbaan staat 6 kilometer file. En op de A27 Breda richting Gorkum staat voor de brug Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het!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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 Ook de trekvogels komen eraan. Maar eerst de Hendrik Nicolaas Theodor Simons. Beter bekend als Heintje. Is een Nederlandse zanger. Die als kindsterretje in de jaren 60 bekend is geworden. Onder de naam Heintje natuurlijk. Hij zingt in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. En zijn bekendste nummer is wellicht Mama. Een andere grote hit zijn iets. Boudie en Schloss. Heidsie, Boemsie, Ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland. Omaatje lief. Oma zo so lief. En je bent de allerbeste. En een iets minder bekend nummer van hem. Dat is wel zeker een mooi nummer. Is Heintje nu met Mama, ik wil een paardje. Twee mooie ponies stonden dagelijks bij een heel klein ventje voor de deur. Een arme ongezonde stakkel met een gezichtje zonder kleur. Met grote kijkers van salade. Wat klopt man? Schoen dacht onze vent, ik krijg een paard, de dus uit zijn. Wat revelde zij in Oh, <laughs> Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. En daarvoor de trekvogels met Kleine Schooier. En we gaan door met Ramses. Met het nummer Sammy uit 1966. Is, uh, het nummer is na. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Welig zijn bekendste lied. En het nummer waarmee hij ook doorbrak bij het grote publiek. En de bijkant van de single is Vijf uh, Uur. En is afkomstig voor het album uh, Ramses 2. En het is uitgebracht in uh, 1966 zoals ik net al zei, om precies te zijn op 29 oktober het lied be bezinkt Sammy... die volgens de, de liedtekst gebogen door het leven gaat. Sammy wordt geïntroduceerd als een angstige, verlegen... en eigenzinnige jongeman. Het lied uh, roept deze Sammy en daarmee in feite... iedereen om omhoog te kijken, de rug te rechten... en zichzelf nat te laten regenen. Het lied is een feitelijke oproep om niet bang of angstig te zijn... En in plaats daarvan het leven te aanvaarden zoals het is. U hoort hem nu, Ramsesafie...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 En te brengen overal het liedje met het wonderen melodiekje. Uit het lamper bergen pietje, al de pracht van het land Kleine herdersjongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet, Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? En te brengen overal Het liedje met het wondere melodietje Uit het de der bergen bietje Al de pracht van het helaas. Al de wilde van de stad is klatergoud Waaraan men geen herdersjongen toevertrouwd Neem je fluit weer op en zoek de edelheid. In de bergen ligt jouw paradijs. Liedje met het wonderen melodietje uit het land der bergen. Er is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaan. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant.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 Maar geen voetbal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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan Dan het voor zijn kop van de zaken Want Dan wordt hij alleen maar slechter Het was een grote hit van Boudewijn de Groot met Jimmy... en daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam met de kleine herdersjongen. De volgende formatie zijn de Limburgse zusjes. Dat was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert... dat smartlappen en levensliederen zong... en actief was tussen 1957 en 1968. Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Beelen... en de Boerinkedans is één van hun bekendste nummers... en uh, het nummer is afkomstig uit 1957... Nu hier op de radio bij de lokale omroep CFM Zandvoort. De Limburgse zusjes met boerinnekendans. dans. Zie de boerinnen tussen rottjes zwaaien. schat en gronnerie, door boven aan de knie. Zie de boerinnen tussen rotjes draaien. Naar achter en naar voren, zo gaat het steeds maar door. Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn is te lang hey! Zie de vrienden tussen rotjes zwaaien Is schat en broderie, tot bovenaan een piep Zie de vrienden met rotjes draaien Naar achter en naar boven, zo gaat het steeds maar door Die de vlakken uit de kermis is in het land Het is nu veel Stand. Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan. En klinkt het leuke meisje, dan zingen ze spontaan. Zie de voorin, ik kus rokjes zwaaien, Het is kant en broderie, tot boven aan hun kriek Zie de voorin, ik rokjes draaien, naar achter en naar voren. Zo gaat het steeds maar door, laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan.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 Toen ik lag te liggen zag mijn vrouw het niet meer zitten De zon het warme strand sprak ze dat is toch niets voor mij Maar ik genoot voor twee en daarom is hier wat ik zei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 de van de modinetes, de modinetes. Wij zijn de meestjes van Confessie en Tot de Modinettes. De Modinettes. Wij zijn de meestjes van Confessie en Tot Nieuw, wij doen steeds aan de Modeming. U hoort de muziek van Zwarte Riek met de, de Modinettes. En daarvoor het Noorderbar Trio met Hoe beter, nee, hoe heter, hoe beter. U luistert nog steeds naar van Zand voor de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 het programma Zandvoort uit Zandvoort. Dan neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30 en 40, 50, 60 en 70. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Leen Jongewaard. Geboren in Amsterdam op 30 maart 1927 en overleden in Nice op 4 juni 1996. Was een Nederlands acteur en zanger. Die vooral bekendheid genoot door zijn optredens in de televisieserie ja zuster nee, serie. nee ja, zuster Nee, naast. Ja-Zuster-Nee-Zuster moet ik zeggen. En het schapen te vijf poten. Een citroentje met suiker. En door zijn vertolking van liedjes. Zoals In een rijtuigje op een mooie Pinksterdag. En mijn opa. En in een rijtuigje zong hij samen met Wim Zonneveld. En u hoort ze nu. Wim Zonneveld en Lee Jongewaard met In een Rijtuigje. In een rijtuigje, in een rijtuigje, in een rijtuigje, rennen we naar Finkeveen. Op een dag in maart, zo kalm en bedaard, en maar schoon. Kijken naar de koot van het paard. In de rij de In de rij de In de rij, de in de rij de Helemaal naar Winkerville heen. En geen wolken in de lucht. En geen pootje in de riet. En geen auto om de weg Want die had toen nog niet Er ging scheef bij iedere bochie Ja, maar toch al een beetje. En maar zwommen en maar kijken naar de kont van het paard in het.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 En maar kijken naar de kont van het paard. In de retergie. In de retergie. In de retergie.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 Laat me dan maar, laat me dan maar, laat me dan doen, laat me dan maar doen, laat me dan maar doen, laat me dan laat me doen. Ik ben hier nou toch met jou, laat me dan doen. Ons vertelt. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten in groot fabrieksterrein. Die het snoepen niet verachten, toch er dol op zijn. Want slaat de klok vijf uur?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 van Zamin, die pak je uit, die pak je uit, die pak je uit, en pik je Zandvoort, u hoort de muziek van Adele Bloemendaal, met de meisjes van de suikerwerkfabriek. En daarvoor het 1976, Nico Haak en de paniekzaaiers met La Me dame Doen, en de volgende dame is vier keer getrouwd geweest en ook vier keer gescheiden. Zij heeft geen kinderen en ze woont nog steeds in Rotterdam. En ter gelegenheid van de laatste aflevering... van het eerste seizoen van de regionale televisieshow... Bassie en zijn vriendjes gaf ze een gastoptreden En voor de seniorenzender Rano vertelde ze in drie afleveringen haar verhaal. Ik heb het over Annie de Ruiver. En u hoort het nu met een iets, iets minder bekende hit, het nummer Venen. Er uh, klinkt muziek. Vol romantiek in Wenen. De oude tijd is werkelijkheid in Wenen. De sfeer van voor één bleef bewaard. En Strauss werd nog nooit gevenaard. Want zijn muziek is daar nog niet. Verdwenen, de wijn die vloeit, het water bloeit in wenen. Ik hoop het nog dikwijls te zien. Mijn oude, vertrouwde, mooi wie. Vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen, en ziet er heeft kleur aan het geheel. Ik verlang naar die stad toch zo?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 Dat was muziek van Annie de Reuver met Wenen. En zo kwam ook een eind aan dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En als u nou denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of u hebt een stukje gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En anders ben ik er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Ria Valk.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 Het is te koop voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur?